Tien uur na wel met het NOS-journaal. Oekraïne heeft zijn strijdkrachten in staat van paraatheid gebracht... zegt waarnemend president Turchinov. Hij waarschuwt Rusland dat elke militaire actie in Oekraïne... zal leiden tot oorlog en het eind zal betekenen... van elke relatie tussen de twee landen. Turchinov kwam in Kiev met zijn verklaring... na drie uur van overleg met veiligheidsdiensten en het leger. Een met messen gewapende groep heeft op een treinstation... in de Chinese stad Kunming een bloedbad aangericht. Er vielen 28 doden en 162 gewonden. De Chinese autoriteiten noemen de aanval een georganiseerde terreurdaad. Een aantal daders is gearresteerd, vijf zijn er doodgeschoten... en er nog eens vijf wordt gezocht. De groep bestormde het station in het zuidwesten van China... rond 9 uur s'avonds lokale tijd. De aanvallers, onder wie waarschijnlijk ook vrouwen... waren gemaskerd en droegen een zwart uniform. Over hun motief of herkomst is niets bekendgemaakt. In China wordt er nu over gespeculeerd dat het Oeigoeren waren... Chinese moslims die ontevreden zijn over hun positie... en wel vaker aanslagen plegen. Margot Boer is in het Olympisch Stadion in Amsterdam... Nederlands kampioen op de sprint geworden. Zilver was voor Lotte van Beek, Thijsje Unema won brons... Op het allround-toernooi is Sven Kramer gedisqualificeerd. Hij kwam op de 5000 meter over de streep met een kickfinish. Zijn schaats zou niet helemaal op het ijs hebben gestaan. Kramer was realistisch, regels zijn regels... maar hij vond wel dat de scheidsrechter... kennelijk een stempel op de wedstrijd wilde drukken. In de Eredivisie heeft PSV in Deventer... met 3-2 van go Ahead Eagles gewonnen. De Eindhovenaren maakten een 2-0 achterstand goed... Pek speelde thuis tegen NEC met 3-3 gelijk... en de wedstrijd ADO-Den Haag-NAK eindigde ook in een gelijkspel. 1-1. vitesse Roda is nog bezig. Het weer plaatselijk een bui, vannacht overwegend droog... met hier en daar een mistbank en vorst aan de grond. Morgen overdag wisselend bewolkt, overwegend droog... en het wordt een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. Slimwoner. Wat is een slimwoner?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 Nogmaals goedenavond. We gaan nog even kijken bij het voetbal in uh, de Gelderdoom Vitesse tegen Roda. Richard van de Maanden. Vitesse op rozen staat voor met 2-0 een uur gevoetbald. Nu een schot van Prupper. Dat gaat ruim naast doelpunten van Havenaar. En Vijnofietz allebei in de eerste helft. The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 To recover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 in het met Old Town. Is het eigenlijk nog een leuke wedstrijd? Uh, is er nog wat aan, Richard van der Maden? Nee, er is niet zo heel veel meer aan. Misschien gaat het nu iets leuker worden als Peter Bos een dubbele wissel gaat toepassen bij Vitesse. 2-0 de voorsprong tegen rode JC. De nummer 3 tegen de nummer 18 in de eredivisie. 64ste minuut. En van der Struik, hij gaat eraf. Piazon gaat erbij komen voor Vitesse. Topscorer nog altijd bij de Arnhemse club. Trotse Braziliaan die niet blij was afgelopen zondag, vorige week dus. Toen hij 90 minuten op de bank bleef tegen RKC. En ook Labiat moet eraf bij Vitesse. En voor hem komt Kazajsvili. Uh, die vorige week uh, de wedstrijd openbrak tegen RKC Waalwijk. Een uitstekende goal maakte. En er is natuurlijk ook uh, volop gelegenheid nu om te wisselen voor uh, Peter Bos. Labiat er dus af en Piazon en Kazajsvili... Twee nieuwe verse krachten bij Vitesse. Want het publiek mag natuurlijk best wel wat meer geboden worden in deze tweede helft. Rode JC met één man minder. Rode kaart in de eerste helft voor Bonifacia. Vitesse twee doelpunten gemaakt. En eigenlijk in de tweede helft nog niet zo gek veel kansen gekregen. Een schot van Van der Struik en een schot van Prupper op de vuisten van Courto. Dat was het wel. Het is Veldhuizen nu die de bal paast richting het middenveld. Daar staat Asciente. Ook vanavond weer een goede wedstrijd van de linksbek. De Vanger van Van Aanholt die zijn tweede wedstrijd schorsing uitzit. En Vitesse speelt de bal rustig rond. Het is Roda dat afwacht op de eigen helft. Compact speelt. En Vitesse mag de bal dus hebben met Van der Heijden. Die drijft de bal op richting het strafschopgebied. Dan gaat het toch even weer terug via Piazon naar Vajnovic. Vajnovic kort naar Kasia, de aanvoerder die vorige week gewisseld werd. Ook boos was toen. Door die wissel van Peter Bos. Maar toch gewoon weer in staat vanavond. Prupper opent nu, zoals hij dat mooi kan. Naar de linkerkant, daar staat Atsu. Atsu die een aantal leuke bewegingen in huis heeft. De voorzet gaat komen, maar is niet helemaal goed. Of wordt hij nog onderweg aangeraakt? Ja, dat is het geval. En dus een corner voor Vitesse. En daarvoor meldt zich dan Lucas Piazon, de. Topscoren dus bij Vitesse met 11 doelpunten. En ik kijk tegelijkertijd even naar de middenlijn. Want daar gaat ook de Beulen bij Rode EC zo in het veld komen. De corner wordt getrapt. Het is Prupper die er aan zit. Kan Van der Heijden de bal dan nog binnenhouden? Dat zal net wel lukken, inderdaad. Nog altijd Vitesse Prupper. paast de bal dan richting Kazajsvili. Het strafschopgebied in. Dan goed verdedigd door Rode EC met Donald en met Kali. En dan gaat het naar voren. Maar. Onnauwkeurig in de Pazing, Rode JC in deze wedstrijd. En dan is er al heel snel weer bal. De bal voor uh, Vitesse. Dat een hele makkelijke wedstrijd speelt hier vanavond in de eigen Gelderdoom. En 2-0 voor staat tegen Roda. Pek tegen Nek eindigde in 3-3. En de mooiste goal was de 3-2 voor Pek. Die was van Joost Broerse. Ja, deze zat er echt heerlijk in. Ik raak een beetje buitenkant vreven en uh, verre hoek. Dat ging heerlijk, ja. Dat leek ook een heerlijk moment. Eindelijk weer op voorsprong hè? Die, in die tweede helft. Wat gaat er daarna dan toch mis? Ja, ik weet eigenlijk ook niet. Wij leveren sowieso, iedere keer de bal in bij hun. Uh, waardoor ze steeds in de counter, of nou in de counter, waardoor er heel veel ruimte ligt voor hun. Ja, en dat deden we niet goed. En ook als zij gewoon de bal hadden, uh, ontstond er veel te veel ruimte. En waren ze ja, gevaarlijk met een uh, rieks die diep ging over de zijkanten. En uh, ja, dat, dat stond gewoon niet helemaal goed. Dat is eigenlijk het verhaal van de hele wedstrijd, hè? Want jullie scoren drie keer eigenlijk jouw zondagschot op zaterdagavond. Je hebt die vrije trap van klieg en een counter. Al na al twee minuten, een heel snelle, snelle... Maar zij hebben de kansen gecreëerd. Ja, klopt. Ja, we begonnen echt wel heel goed aan de wedstrijd. Vanaf, uh, vanaf de eerste seconde was het goed voetbal. Maar na die voorsprong stokte het toch. Ja, en dan komen zij eigenlijk wel terug in die wedstrijd. red de boer ons een keertje. En... Uh, nou ja, goed, op het eind tweede helft komt echt alle kanten op. Uh, Riekse grote kans, maar ook Benson was 1 op 1. Moet moeten ook niet vergeten. Dus toen kon hij die, kon die echt aan beide kanten nog vallen. En dan is achteraf 3-3, daar ben, uh, ben ik wel heel blij mee. Maar het was echt wel uh, voor ons heel le lekker geweest om te winnen, ja. ja vorige week eigenlijk een punt. Wat, wat, wat voelde als een overwinning? Nu eentje die je moet koesteren. Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja dit, is, uh, dit is toch weer een punt. En uh, ja, goed, een overwinning is natuurlijk, telt natuurlijk harder. Uh, met die drie punten, maar goed. In ieder geval niet verloren en de NSC is niet dichterbij gekomen. En uh, ja, volgende week weer een nieuwe kans om te winnen. Maar waar komt het dan toch vandaan? Hè? Want je zegt ja, we beginnen goed. Dan zou je zeggen dat heeft alle redenen om, om met vertrouwen aan zo'n wedstrijd sowieso te beginnen. Want jullie draaien een goed seizoen, maar dat stralen jullie dan toch niet uit? Of is dat dan toch ook kwaliteit? Ja, kwaliteit is altijd een lastig verhaal. Want we kunnen het wel soms wel brengen in de tweede helft bijvoorbeeld. Maar ja, ik weet niet. Het is de laatste tijd. We beginnen goed. Dan hebben we inderdaad na een minuut of tien dat wat minder loopt. En uh, waarom we ons vaak in de tweede helft weer oprichten. Ja, waar het aan ligt. Het wordt besproken. Uh, we willen voetballen, maar ook dat gaat gewoon een stuk minder. En uh, ja, voor de rest uh, ja, het valt het even lastig te verklaren zo kort naar de wedstrijd. Ja, die veilige haven nog maar even uitstellen. Helaas wel, dus uh, daar gaan we de komende weken dan alles voor doen. She walks in and says, come on, let's have it. She brings out the worst that you can be. Let's go, day for a bad habit. Don't you dare to disagree.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 De met No Mercy. En dan het Nederlands kampioenschap Sprint bij de Mannen. De duizend meter, hoeveel ritten nog, Sebas? We zijn bezig aan de tweede na laatste rit, zeg maar. De rit van Mark Tuitert en Jan Smeekens. Jan Smeekens, de nummer twee natuurlijk van de Olympische 500 meter. dacht een minuut of twee, net als vele anderen... dat hij Olympisch kampioen was geworden. Maar hij moest genoeg nemen met de tweede plaats tegen Mark Tuitert... die veel meer over heeft in de laatste ronde dan Jan Smeekens... die helemaal staat. Dat kon je ook wel een beetje aanzien komen. Tuit het door de laatste bocht heen. Twijfelt over zijn toekomst. Misschien zijn dit wat laatste meters van Mark uit Het oort op een NK11146. Daarmee zet hij de tweede tijd neer op deze 1000 meter. Want hij is vijfhonderdste ste van een seconde langzamer dan uh, Pim Schipper. En de glimlach bij Tuitert is zichtbaar. Hij bedankt het publiek. Zijn NK zit erop. Het NK sprint dat hij trouwens nooit wist te winnen. Wel een keer op de derde plaats. Trouwens ook een keer tweede in 2010. Achter Stefan Groot. Ja jaar daarvoor derde. En zoals ik al zei. Hij twijfelt over zijn toekomst. Hij wil er eigenlijk nog niet echt een uitspraak over doen. Aan de andere kant. Als je luistert naar de manier waarop hij dat zegt. Dan proef je tussen de regels door. Toch ook eigenlijk wel dat Tuitert wel de beslissing heeft genomen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat dit het uh, laatste NK is geweest van uh, Mark Tuitert. En dat hij nog afscheid gaat nemen in de wereldbekerwedstrijden. Maar goed, het hoge woord bij hemzelf is er nog niet uit. Het is meer een beetje de manier hoe ik dat interpreteer. Uh, Stefan Groothuis, zijn naam viel er net al. Want hij werd uh, dus in 2010 net voor Mark Tuitert Nederlands kampioen sprint. Maar hij werd het meerdere keren. Sterker nog, de laatste vijf jaar op rij werd Stefan Groothuis Nederlands kampioen. Zes keer in totaal. En gisteren ging hij ook als een van de favorieten voor een mogelijke zevende titel, een unieke zevende titel van start op dit NK. Begon goed met de zevende plaats op de 500 meter, maar toen ging het mis op de 1000 meter. Na de start ging Groothuis voorover, weer een zwakke start, zoals we dat vaker hebben gezien bij hem. En desondanks eindigde hij toch nog als twaalfde op de 1000 meter. Zevende staat hij in het klassement, maar het gaat nu meer om zijn ploegenoot en de man die in de buitenbaan staat, Kjeld Nuis. Zijn ze in één keer goed weg? Nee, dat zijn ze niet, onze start van volgens mij Kjeltenhuis geconstateerd door starter van dienst. En dat is Jannie Smegen. Kjeltenhuis dus in de buitenbaan startend en dadelijk dus ook in de buitenbaan uh, zijn laatste meters afwerkend. Op dit Nederlands kampioenschap staat tweede 76 honderdste van een seconde achter uh, Michel Mulder. Maar gisteren was Nuis op de 1000 meter 88 honderdste sneller dan Michel Mulder. Dus Kjeltenhuis mag zeker nog hopen op een Nederlandse titel. Dat zou voor hem uniek zijn. Zijn. Dat zou trouwens voor Michel Mulder ook uniek zijn. En dat zou trouwens voor de derde kaper op de kust, Hein Otterspeer... die je dadelijk in de laatste rit tegen Michel Mulder op gaat nemen. Zou dat ook uniek zijn? Want die drie werden nog nooit Nederlands kampioen. dat komt dus door die overmacht van Stefan Groothuis de laatste jaren. Tuitert die, uh, kwam net eventjes arm in arm met Jan Smekers voorbij. Bedankt het publiek. En inmiddels hebben uh, Groothuis en Kjeld Nuis hun schaatsen weer neergezet. De laatste rit gaat dadelijk tussen twee heren uit het Beslist.nl. Nu die andere grote Ploeg, de ploeg van Jacko Brent Loyalty zijn ze goed weg, de tweede keer wel, maar je ziet toch wel ook weer dat Groothuis inhoudt bij die eerste passen, dat hij uh, geconcentreerd weg moet gaan om niet weer voorover te vallen, maar hij is goed weg en gebruikt de eerste binnenbocht om na zijn ploegenoot toe te schaatsen, zit er bijna naast, maar ik denk toch nog het lichte voordeel bij Kjeld Nuis, ja, drie, een paar, bijna een tiende van een seconde verschil, 16.92 voor Kjeld Nuis, die dadelijk een heerlijke kruising gaat hebben, want het verschil met Groothuis is niet groot hoor, goede buitenbocht daarvoor van Kjeld Nuis. Die maar een meter of uh, drie, vier achter Stefan Groothuis nog ligt. Groothuis naar buiten toe. Kjeld Nuis naar binnen toe. Oh, Handje naar het ijs bij Kjeld Nuis. Bleef daar maar te nauwe noodoverheid. Dat kost natuurlijk uh, tijd. Tienden van seconden. En dus zitten ze eigenlijk weer zo'n beetje naast elkaar. En ligt uh, Nuis nog steeds maar een tiende van een seconde voor. Ja, dan loop je een goede buitenbocht. Schaats je een goede buitenbocht. En vergooi je dat in de volgende bocht daarna. Doordat het handje naar het ijs moest. Valt ook een beetje stil nu op de kruising. Meer snelheid in de laatste ronde. Voor de hoofd ...tabune van dit Olympisch stadion langs. Weer snelheid bij Stefan Groteis... ...die nu in de laatste binnenbocht... ...op zijn beurt de verzuring voelt toeslaan. En een beetje stilvalt komen ze gelijktijdig uit de laatste bocht. Versnelt Nuis beter uit en wind Nuis de rit in 1-1-03. En dat is ondanks het feit dat hij stil viel... wel de snelste tijd. Hij is ook sneller, ietsje sneller... dan dat hij gisteren was toen hij de 1000 meter wist te winnen. Dus wat dat betreft kan Michel Mulder nu aan de bak in de laatste rit. Want Nuis die rijdt uh, een goede tijd dus in 1.11.03. Ondanks dat misje dus in de binnenbocht... net voor het ingaan van de laatste ronde. 1.11.03. Daarmee is hij 800ste van een seconde sneller... dan gisteren toen hij de 1000 meter won... In 1-11-11. Dat was die prachtige tijd voor de statistici. We zien trouwens in een van de herhalingen op het grote scherm dat daar wel een pion is weggetrapt. En ja, ook dat is een van de vele regeltjes. En volgens mij gebeurde dat door Kjeldt Nou, Daar moeten de uh, scheidsrechters dan maar weer naar gaan kijken. We gaan eerst naar Richard van der Made. bij Vitesse Rode Issen. Als het al niet beslist was is het nu helemaal het geval. Want Vitesse komt op 3-0. Het is een randje buitenspel. Prima paas van Davy Prupper en Mike Havenaar maakt zijn tweede goal van de avond. 3-0 dus voor Vitesse tegen een onmachtig rode JC in deze wedstrijd. Het gebeurt allemaal een kwartier voor tijd. Het is geen beste tweede helft. Maar Vitesse maakt dus nu wel zijn derde doelpunt. Opnieuw Mike Havenaar. En dan uh, staat Michel Mulder aan de start van de laatste rit. De leider in het algemeen klassement. Dus uh, gaat hij in één keer goed weg. Ja, dat doet hij. Tegen Heijn Otterspeer. Otterspeer in de binnenbaan gestart. Uh, hij was niet om te spelen. Michel Mulder wat uh, was dat wel. En wat werd het een fantastisch toernooi voor hem. Olympisch kampioen op de 500 meter. En brons op de 1000 meter. Michel Mulder de tweevoudig wereldkampioen sprint. De twee laatste seizoenen werd hij dat steeds. Nog nooit Nederlands kampioen geworden. Dat moet nu gaan gebeuren in deze 1000 meter. Tegen zijn Ploegenoot ploeggenoot is dus, tegen Ottersmeer die met een meter of zes uh, maar de kruising op komt gereden. Michel Mulder heeft nu dus een mooie gangmaker aan zijn ploeggenoot uit de ploeg van beslis.nl waarvan het nog de vraag is wat uh, de sponsor uh, gaat doen aan het einde van het seizoen. Mulder door de binnenbocht heen richting de 600 meter. Komt hij door in 42-32. dan is die zestiende van een seconde maar liefst sneller dan Kjeld Nuis was. Hij heeft dus een enorme marge die hij mag gaan verspelen in de laatste ronde om Nederlands kampioen te worden... Wel een magere binnenbocht zojuist. In de Miezerregen. Het is weer gaan miseren. En uh, daar komt uh, zijn tegenstander aan. Daar komt Otterspeer aan. Die heeft nu mis. in de laatste bocht. Oeh, Michel Mulder valt stil in de buitenbocht. De ritwinst gaat naar Otterspeer. Maar wat gaat Otterspeer goed maken? Die moet D92 te goed maken. En Otterspeer wint. En Otterspeer wordt geen kampioen. Wordt tweede. Want Michel Mulder. Die verliest dan wel veel tijd. Maar blijft Otterspeer net voor in het klassement. 1-10-72 voor Otterspeer. Is de winnende tijd op de 1000 meter. Waarop Michel Mulder zesde wordt in 11149. Gelijk omkeek naar het scorebord. En tot zijn opluchting daar een 1 ziet staan achter zijn naam. De tweevoudig wereldkampioensprint. Is nu ook Nederlands kampioensprint. Maar wint het met 800ste van een seconde voorsprong. op Hein Otterspeer. Die in die laatste meters dus eh, niet alleen op die 1000 meter heel dichtbij kwam. maar ook nog in het klassement 800ste zit maar tussen. Tussen Michel Mulder en Hein Otterspeer. De, de twee uh, pupillen van Gerard van Velde worden 1 en 2 op dit NK-sprint. En Kjeltenhuis moet genoegen nemen met de derde plaats. Op maar 1500ste van Michel Mulder. Maar dan ma maken we nog even een klein ondervoorbehoud. Want we zagen toch wel degelijk daar een rode pion wegschieten. En ook dat is een van de regels. Dat mogen de scheidsrechters uh, gaan bepalen met welk been dat is gebeurd. Met het afzetbeen of niet. Maakt dat is... ook nog uit dan? Ja, dat, dat maakt uit. Dat maakt uit. En Nu zien we trouwens op het grote scherm weer een herhaling. En dan zien we dat het ook in de laatste rit is gebeurd. Volgens mij met Michel Mulder. Dus we maken er nog maar eventjes een uh, ondervoorbehoud van. Of voor Otterspeer was het? Otterspeer schijnt dat zijn geweest. Nou, we maken er maar een klein ondervoorbehoud van. Want je weet het maar nooit met de scheidsrechters. Uh, Michel Mulder lijkt dus in ieder geval Nederlands kampioen te zijn geworden. Otterspeer tweede. En Kjeltenhuizen op de derde plaats. Maar wat zat het dicht bij elkaar? 1500ste tussen de nummers 1 en 3. En ja, wat is voetbal dan makkelijk? Hè? Daar heb je nooit protesten, lijkt het wel Richard van der maanden? Nee, zeker vanavond niet. Hoewel, hoewel in de eerste helft uh, alle spelers zo'n beetje van Roda naar die rode kaart die werd gegeven voor Bonifatia. En daar kon ik me wel iets bij voorstellen, maar verder is het... Ja, Ja, Roda heeft dat nogal, hè, met rode kaarten. Die ja, die hebben toe... dat vorig seizoen ja. natuurlijk inderdaad uh, ook heel vaak gehad. En uh, voelen zich uh, vaak door scheidsrechters benadeeld. Dat is inderdaad uh, juist voor uh, namelijk uh, Ruud Brood, kan ik me nog herinneren. Uh, ergerde zich daar groen en geel aan toen hij nog de coach was van Roda. Het staat 2-0 ja, Als ik me goed herinner, zijn er toen een ja. stuk of drie, vier kwijtgescholden ook. Ja. Ook nog, ja. ja. Klopt. Maar ja, dat heeft Roda uiteindelijk ook niet zo heel veel geholpen. En ook dit seizoen natuurlijk allemaal niet. Want Roda gaat echt nog een aantal hele, hele moeilijke weken tegemoet. Vorig seizoen natuurlijk al ternauwernood erin gebleven in de nacompetitie tegen Sparta. En nu wordt het opnieuw, als je zo kijkt naar het spel namelijk van Roda, wordt het opnieuw een heel erg lastig kawei. om er in te blijven. En als je continu seizoen op seizoen zo onderin blijft bungelen, dan gaat het natuurlijk een keer fout. 80 minuten op de klok. 3-0 voor Vitesse. Doelpunten van Havenaar. Tweemaal. En een vrije trap van Vajnovic. Roda dus met uh, 10 man. Vitesse heeft uh, gewisseld. Traoré is in de ploeg gekomen voor uh, Atsu. Traoré gehuurd van Chelsea. Groot talent. Schijnt hij te zijn, maar ik heb het nog niet echt gezien de afgelopen weken bij uh, Vitesse. Ook vorige week toen hij eens een keer een uh, kans kreeg vanaf het begin, liet hij het bij uh, Vitesse niet zien. De Beulen heeft de bal nu gepaast naar Donald. Weinig van gezien steekt de bal dan richting Heusjer. Maar die bal is te hard en een makkelijke prooi voor Veldhuizen. Ook Roda zojuist gewisseld. Heeft Barry Powell gebracht. Afgelopen week overgekomen van Heracles Almelo waar hij op amateurbasis speelde. Barry Paul, oudspits van onder meer de Graafschop. Dat hem ook wel graag wilde halen. Maar bij die club in Doetinchem is het op dit moment zo'n puinhoop... dat Paul daar vriendelijk voor bedankte. En uiteindelijk mag hij dus nog de rest van het seizoen afmaken... voor een paar centjes bij Rode JC. En nog een minuut of tien meedoen in deze verloren wedstrijd voor Roda. of iets, paas de bal diep. Dat is goed richting Piazon. combinatie met Kazajsvili. Kazajsvili dan naar Prupper. Prupper die alles bijna in één keer doet. Dat is leuk om te zien. En dan weer Vitesse in de buurt van het strafschopgebied... Met Kazajsvili. Het is allemaal kort spel. Dan komt er uiteindelijk een schot van dezelfde Kazajsvili op de vuisten van Kurto. Bal blijft in het spel aan de linkerkant. Daar staat Vitesse met Traoré. Die paast de bal terug. Tenminste dat was de bedoeling. Naar uh, Piazon. Dat mislukt. Dan een flinke lel naar voren richting Paul. Maar het duel wordt achterin gewonnen. Soeverein spelend door uh, Van der Heijden. Dan is het fijn of iets. Ook een belangrijke speler bij uh, Vitesse die uh, direct weer de weg vooruit kiest. En via Kazajsvili, Aschente is het opnieuw. Vitesse weer. Fijn of iets? Weer met zo'n bal. Direct diep gespeeld richting Prupper. Prupper wordt het dan moeilijk gemaakt door Kali en door Van Peppe. En het mag dan doorgaan van scheidsrechter Liesveld. Van Peppe op avontuur. En zo probeert Roda er dan ook nog wat van te maken. In de laatste minuten van deze wedstrijd wordt dit nog een uitval met succes. Want de bal gaat naar Paul, Paul dan in de buurt van het strafschopgebied. Kan hij wat doen voor Roda JC? Nee, loopt zich vast. Het blijft voorlopig bij 3-0. 82 minuten gevoetbald. Vitesse dus oprozen. Eagles-PSV eindigde in 2-3. Uh, de Eagles kwamen wel met 2-0 voor, maar uiteindelijk maakte PSV dus uh, drie goals daarna. De vijfde overwinning op een rij was dat voor PSV. En de trainer, Philip Cocu kan weer lachen, al ging dat niet helemaal vanzelf. Nou, uiteindelijk wel, ja. Want in de eerste helft zag ik op de bank zitten en daar, daar kon geen, geen lachje vanaf. Nee, er is ook geen lachje vanaf gekomen in de rust, hoor. Nee, kan je uitleggen wat er gebeurde in die eerste helft? Want uh, ga ik te veel als ik zeg dat jullie bijna werden weggespeeld? Nou ja, weggespeeld. Uh, ik vind dat de oorzaak daarvan gewoon echt bij onszelf lag hoor. Uh, wij wisten dat, uh, dat zij in het begin de eerste minuten uh, ja, zouden gaan stormen. Uh, dat, dat is meestal, uh, als je dit soort wedstrijden speelt, die, die willen wat forceren. Uh, daar waren we dus duidelijk niet te voorbereid als je binnen één minuut uh, met één al achter staat, nou, Als je kijkt hoe we daarna totaal geen grip op de wedstrijd hebben. We kunnen geen, geen drie, vier keer de bal naar elkaar spelen. Maar ook in de, in, in de, in de arbeid, in, in, in de omschakeling als we de bal verliezen. Er was gewoon een heel groot contrast en verschil met, uh, met Gohead. Die speelde echt om, om hier thuis uh, te winnen tegen ons. En uh, ja, die, dat geloof... En die, en, dat, dat miste ik eigenlijk bij ons uh, de, de hele eerste helft. En dat heb ik ook in de rust uh, heel erg duidelijk gemaakt. En ze nog een mogelijkheid gegeven om dat de tweede helft uh, uh, recht te gaan zetten. En dat we een ander vaatje moesten gaan tappen. Uh, dat begint bij de werklust. Uh, in het teamverband spelen. Simpele keuzes maken in plaats van allemaal moeilijke oplossingen met, met hakballen en trucjes. Uh, en zorgen dat je van daaruit als team uh, een goal gaat zoeken. Nou, dan moet ik zeggen dat we de tweede helft wel een heel ander PSV hebben gezien. Uh, waarbij uh, de mogelijkheid op 3-0 natuurlijk wel uh, een bepaald moment is geweest. Dat is een van de weinige mogelijkheden van Go-Head nog geweest de tweede, de tweede helft. En de rest van de, uh, van de tweede helft hebben wij eigenlijk bepaald. En uh, ja, een aantal goede goals gemaakt. Ja, je hebt zelf ook uh, gevoetbald, zoals uh, bekend is. Kan je me uitleggen hoe dat werkt met zo'n kantelpunt? Want het is eigenlijk een bizar moment. Uh, zij koppen een bal voor leegdoel naast. 30 seconden later ligt hij erin. En de wereld ziet er heel anders uit. Ja, ik denk dat het ook een belangrijk moment uh, voor ons en voor Gareth is uh, wij, wij krijgen uh, de, de extra energie en het geloof om uh, voor de gelijkmaker te gaan. En, en bij hun karakter is, ze hebben de 3-0 laten liggen en uh, ja, krijgen in plaats van daar de 2-1 door tegen. Nou, dat zag je ook eigenlijk. En, uh, wij gingen steeds beter spelen, werden uh, steeds gevaarlijker. Uh, Zij kwamen er nauwelijks meer uit. En, Uiteindelijk toch polen eens? Nou, geen Polonaise, maar wel tevredenheid. Filip Cocu zei dat. En u hoorde de vragen van Jeroen Elshoff. Foukebooi, de trainer van de go Eagles... krijgt de laatste tijd veel teleurstellingen te verwerken. Nou, ik moet uh, eerlijk zeggen dat uh, deze wel uh, heel erg zuur is, ja. Dus uh, het is doodzonde dat, uh, dat wij uh, uiteindelijk hier de punten niet hebben gehouden. Ja, uh, het is vandaag Nationale Complimentendag. Dan weet ik dat je daar niets aan hebt. Maar wat bij veel mensen, denk ik wel zo overheersen dat je in de eerste helft PSV echt van de mat speelt. Ja, dat is zo. We hebben een geweldige eerste helft gespeeld. Uh, ook de goals gemaakt. Ik vind ook zelfs, uh, na rust zijn we nog goed in de wedstrijd. We weten dat het veel energie kost. Uh, we hebben ook gezegd, uh, geen gekke dingen doen, uh, maar wel uh, blijven zoeken. Ja, die kans heb je dan uh, gehad, want eigenlijk moet je nog uh, ja, de drie of misschien zelfs 4-0 maken. Het blijft uit, maar in tegenstelling dat het 3-0 wordt, is het heel snel 2-1. En ik denk dat dat wel een kantomoment is geweest. Dat PSV ja, een kool uit het niets, die eigenlijk niet goed uitverdedigd wordt, afmaakt. Dat was een geweldige kool van Depay. En ja, vanaf dat moment kregen wij het moeilijker en moeilijker. Ja, ik heb het ook aan je collega gevraagd. Dat zijn voetbalperiode. Je hebt zelf natuurlijk ook gespeeld. Het is zo'n merkwaardig fenomeen dat in 30 seconden door één missen en één goal alles ineens anders is. Ja, dat komt ook omdat je natuurlijk veel energie uh, kwijtraakt. En uh, je, je zag wel dat, uh, dat PSV uh, hier juist uit ging putten. En uh, ja, we konden ook moeilijk de bal uh, daarna in, in de ploeg houden. Ja, dan ga je uiteindelijk ook, ook wisselen. Omdat je weet uh, ja, met, met Kolder uh, voorop. Uh, ja, die is dan toch een, een meer een aanspeelpunt en, en kan ook een bal bij zich houden. Om dan in ieder geval onder die druk uh, meer vandaan te kunnen komen. Uh, maar ja, het, uh, het werd moeilijker en moeilijker. Ja, en dan valt ook nog de 2-2. Ja, uh, en dan was het eigenlijk tot het einde toe billen knijpen. En trekt PSV aan het langste eind. Het is, uh, het is echt ongelooflijk uh, wat hier is gebeurd. Maar ja, ja mijn spelers hebben ervoor gevochten. Die hebben er alles aan gedaan. En ik vind ook dat we, dat we meer hadden verdiend. En, en we krijgen de complimenten. Maar ja, je staat met lege handen. En dat zijn ook feiten. Is dat het verschil ook met de laatste weken? Toen was je vaak boos over de manier waarop doelpunten werden weggegeven. Te gemakkelijk in Den Haag bijvoorbeeld. En nu is het vooral teleurstelling, als ik je goed begrijp. In plaats van boosheid. Ja, het is, het is teleurstelling. omdat uh, ik, ik vind het toch heel knap hoe wij uh, hebben, ons hebben gepresenteerd. En uh, eigenlijk de wedstrijd uh, in ons handen had. En, uh, ja, we hebben, dat, we hebben dat door onze vingers laten glippen. En dat is ontzettend zuur en zeer teleurstellend. Dus ja, hier, hier hebben we denk ik wel even een paar dagen voor nodig om van bij te komen. Foucault in de trainer van de go Ahead Eagles. Dat dus na een 2-0 voorsprong met 3-2 verloor van PSV in Deventer was dat. We gaan naar de slotfase van Vitesse tegen Roda 3-0 is het. En dat blijft het ook, Richard? Ja, ik weet het niet. Het zou maar zo 4-0 kunnen zijn. Zojuist was het Havenaar dichtbij die vierde goal. En bij zijn derde treffer van de avond. Voorzet van Ibarra net naast gekopt. En Vitesse ja, speelt vooral op de helft van Roda. Het is eenrichtingsverkeer. Maar echt heel goed voetbal hebben we in de tweede helft nou ook weer niet gezien. Van de Arnhemse club. 88 minuten ruim op de klok. Daar gaat Kurto weer met een lange bal naar voren. En Niemandsland belandt die bal, want Van der Heijden kan hem dan rustig oppikken richting Aschente. Rode JC met lege handen terug naar Zuid-Limburg. De angel uit de wedstrijd al vroegtijdig gehaald door die beslissing denk ik, van Liesveld. Op de overtreding die dan gemaakt zou zijn door Bonifacia op Havenaar. Vitesse lepelde de bal uit een vrije trap er mooi in via Feyenoviets. En toen was de wedstrijd eigenlijk gespeeld. Kazajsvili nu namens Vitesse combinatie in het strapsopgebied met Havenaar. Die bal blijft dan ergens daar hangen. Is het Van Peppe die de bal terugkopt in de handen van Kurto. En zo verstrijkt de tijd is het Thomason die nog een paar stapjes naar voren doet. De geplaagde coach toch van Rode JC die tot nu toe slechts drie punten haalde uit acht wedstrijden deze Wedstrijd dan ook meetellend. Er gaat weer een lange bal naar voren. Daar is Paul. Is hij eerder dan Van der Heijden? Nee, het is Veldhuizen die hem uiteindelijk kan plukken nadat Van der Heijden de bal gedecideerd terugspeelt. 3-0, een zakelijke, makkelijke overwinning voor Vitesse... dat volgende week op bezoek gaat bij NAC. En voor Roda wordt het echt een hele belangrijke wedstrijd... volgende week thuis tegen NEC. Vitesse dat overigens voor één dag minimaal over Twente heen wipt na deze overwinning, terwijl we er twee minuten in blessuretijd bij krijgen. Vitesse rukt op naar de tweede nee, plaats... maar Twente moet natuurlijk morgen nog spelen... in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Aan de linkerkant is de bal met Aschente... Die gaat een uh, vrije trap krijgen. Nee, het is zelfs een uh, ingooi. Ingooi genomen. Terug naar uh, de verdediging van Vitesse. Het is wandeltempo in de laatste minuten. Nog misschien één aanval dan via Kazijsvili. Die zich uit uh, de voorhoede laat zakken. Havana wil de bal wel hebben. Maar Kazijsvili speelt hem terug naar Prupper. Voor mij de beste man van het veld. Is altijd aanspeelbaar. Doet heel veel goede dingen met de bal. Het is altijd in één keer vaak. En dat zorgt voor veel tempo in het spel. Normaliter zou je zeggen. Want eigenlijk ligt het tempo niet al te hoog. Maar als Prupper in het spel wordt betrokken. Ziet het er vaak toch heel aardig uit. Nu is het Ibarra met twee spelers van Rode SE bij zich. Daar is Van Peppe. Maar Ibarra doet dat goed. Het palletje naar Prupper. Die dus altijd in beweging is. En de bal dan paast naar Veynoviets. Veynoviets naar Piazon. Die ook wel graag een keer wil scoren. Maar een beetje makkelijk daar staat de voetballen. Veynoviets nog één Eén keer diep richting Havenaar. Daar zit Letchert dan tussen. Terwijl we nog een minuutje te spelen hebben in deze wedstrijd. Is het Paul die de bal opvangt bij de middenlijn. Barry Paul met een... Uh... Crossbal dan naar de rechterkant. Slecht, want dat uh, is uh, onnauwkeurig en geen kans voor Paulus om die bal nog binnen te houden. En dan kijkt uh, Peter Bos richting uh, de vierde man. Geeft hij zoiets aan van, uh, ja, laten we er maar mee stoppen toch uh, vanavond, want het is 3-0. Al lang en breed gespeeld. Vitesse pakt ook na vorige week weer drie punten. Toen was het een uh, prima tweede helft tegen RKC Waalwijk en het wint nu heel eenvoudig. In een eenzijdige wedstrijd van Rode Eze, Dat dus na dit weekend ook onderaan zal blijven in de eredivisie. Nu Ibarra nog één keer met een lage voorzet richting Havena. De bal wordt via Kali over de achterlijn geschoten. En scheidsrechter Liesveld zegt laten we dan nog maar één keer een hoekschop gaan nemen. In de allerlaatste seconde van dit duel dat in de eerste helft dus al was beslist. Sfeervol is het wel in de Gelderdoom. De Zuidtribune met de fanatieke supporters zingen eigenlijk de hele wedstrijd. De corner is gesloten. Genomen. Piazon Piazon met de voorzet zoeken naar het hoofd van Havana nou wordt dit nog een vierde goal. Nee, want Kurto keert zijn kopbal en dan is het ook direct afgelopen en eindigt dit duel tussen Vitesse en Rode JC in 3 tegen 0. Vier wedstrijden zitten erop vanavond. PEC NEC 3-3. Go Eagles PSV 2-3. ADO Nak 1-1 en Vitesse Roda dus 3-0. Langs de lijn. 1 Buitenlands voetbal. Te beginnen met Engeland. Daar leed Arsenal een dure nederlaag in de strijd om het kampioenschap. Arsenal verloor de uitwedstrijd bij Stoke met 1-0. Jonathan Walters benutte in de tweede helft een strafschop. Die was gegeven na een hensbal van Kozilni. Arsenal-manager Arsène Wenger beklaagde zich na afloop over de scheidsrechten. Want Wenger vond nog geen strafschop. Ik kan je zien, waar de bal achter de hand is. Er penalty. Hij ging niet naar de bal. Koploper Chelsea profiteerde optimaal van de misstap van Arsenal. door met 3-1 te winnen van Fulham. Een hoofdrol was er voor André Schulle. De Duitser maakte in de tweede helft een onvervalste hat -trick. Het enige doelpunt van Fulham werd gemaakt door John Heitinga. In de stand is Arsenal nu bijgehaald door Liverpool. dat met 3-0 won bij Southampton. Beide ploegen hebben vier punten achterstand op Chelsea. Ook Manchester City, dat morgen de finale van de League Cup speelt, doet nog volop mee om de titel. Dan Duitsland, hij werd Zalke 4 voor de tweede keer deze week vernederd. Eerder werd in de Champions League met 6-1 verloren van Real, dat was thuis. Vandaag was de koploper van de Bundesliga, Bayern München, in München met uh, 5-1 te sterk. Arjen Robben maakte drie goals, waarvan één uit een strafschop. Borussia Dortmund nam de tweede plaats over van Leverkusen. Dortmund won zelf met 3-0 van Nürnberg, de ploeg van Gert-Jan Verbeek. Terwijl Leverkusen op eigen veld met 1-0 ten onder ging tegen Mainz. Het schokeffect van de trainerswissel bij HSV lijkt... Alweer uitgewerkt, want HSV verloor de noordelijke derby tegen Werder de Bremen met 1-0. Rafael van der Vaart was weer terug naar een enkele blessure, maar moest genoegen hebben met een plaats op de bank. Hij mocht in de tweede helft invallen, maar kon het tijd voor HSV dus niet meer keren. En dan was er ook nog slecht nieuws voor Augsburg-verdediger Paul Verhaag. Hij viel in de wedstrijd tegen Hannover 96 uit met een knieblessure. Een diepe wond aan de linkerknie. Hij wordt vanavond nog geopereerd... en hij mist de oefenwedstrijd van het Nederlands Elftal komende woensdag tegen Frankrijk. Dan Italië. Er is vanavond één wedstrijd, de nummer twee van de Serie A, AS Roma... Die staat uh, uh, op eigen veld tegen Inter. Roma moet eigenlijk winnen om enigszins in het spoor te blijven... van koploper Juventus. Maar kort voor tijd is het daar nog 0-0.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 De derde kwam we ook van Havenaar. Bonifacio van Roda kreeg in de eerste helft rood. Het was net voor de tweede treffer. Uh, die van vlak buiten het strafschopgebied werd ingeschoten door fijne fietsers. Goya Eagles tegen PSV 2-3. Berust was het 2-0 door Antonia en Valkenburg. 2-1 werden door De Pai. 2-2 door Locadia en 2-3 door Roes. PSV wint voor de vijfde keer op een rij door het wonder van Deventer. De eerste helft van PSV was ronduit slecht. Memphis De Pai snapt er ook niks van. Na de 1-0 e is het moeilijk voor ons zeg maar, om, uh, om de duels nog harder in te gaan. Dat, dat zagen we al de eerste helft, want we kwamen gewoon niet aan. <coughs> en we waren veel feller. Dat, uh, dat is onbegrijpelijk eigenlijk. Als uh, Giro uh, het uitspeelt, dan weet je dat in erop klappen, Dus uh, dat is onbegrijpelijk. Goehe Eagles had een geweldige tactiek bedacht... maar die had maar een houdbaarheidsdatum van 45 minuten, zegt Erik Valkenburg. Ja, we hadden afgesproken om vol druk te zetten met uh, Rijsdijk en mij. Dat werkte goed. Uh, ja, we dwongen kansen af, we maakten twee goals. kost ook veel energie en ik denk dat je dat wel kan zien in de tweede helft... dat bij ons ja, het pijpje leeg was, uh, omdat het zoveel kracht kost. De trainer van PSV, Philip Cocu, is blij met de zegen... maar ook met de spelers die de kar kunnen trekken. Want dat was na die eerste 45 minuten wel nodig. Voor Rust was ik over niemand tevreden. Uh, en na rust dan, dan staan er toch een aantal op en uh, die, die gaan uh, het team uh, in de kaart trekken. En dat zijn er meerdere. En, en dan kun je een wedstrijd ombuigen. Pek werd 3-3 na een 2-1 ruststand. 1-0 Fernandes. 2-0 Klieg. 2-1 Rex. 2-2 Higden. 3-2 weer voor Pek. Broersen En dat 3-3 was weer van Rex. Zes doelpunten in Zwolle. De neutrale voetballiefhebber heeft ervan genoten. En Joost Broerse van Pek is stiekem ook wel blij met een punt. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja dit, is, uh, dit is toch weer een punt. En uh, ja, goed, de overwinning is natuurlijk, telt natuurlijk harder uh, met die drie punten. Maar goed, in ieder geval niet verloren. De NSC is niet dichterbij gekomen. En uh, ja, volgende week weer een nieuwe kans om te winnen. In Nijmegen zijn ze minder gelukkig, want NEC kreeg gewoon meer kansen. Anton Jansen baalt, maar is trots op de strijdluts van zijn ploeg. Zeker als je naar 2-0 of 2-2 komt... en dan weer toch een mentale tik krijgt met 3-2, dan toch weer tot 3-3 komt. Ik denk dat we prima gespeeld hebben, maar ons eigenlijk tekort doen met één punt. Pek staat na het gelijkspel nog stevig in de middenmoot... dus lijkt het bootje van Ron Jans inmiddels wel in veilige haven, toch? Nou ja, je komt uit Rotterdam en dan heb je snel al een niet, veilige maar. haven. Maar volgens mij is de haven van Zwolle niet zo heel groot. Nee, maar bij, bij een overwinning had ik eigenlijk gezegd van... Uh, oké, okay, nou kijken waar we eindigen. En nu uh, blijft het... Uh, ja, het, is, het is net maart, maar uh, we blijven sprokkelen. Ado tegen Nack eindigde in 1-1 bij de vielen Naar rust, Hooi zet de Nack op een voorsprong. Aalberg maakte gelijk. En die gelijkmaker kwam na een foutje van Sepp de Rover... die de bal even vergat weg te schieten in het eigen strafschopgebied. Ja, dat gebeurt in een uh, tiende van een seconde... En, uh... Ik maak die beslissing om die, het bal te controleren. En dat is een fout. Bij ADO weten ze niet zo goed wat ze met het punt aan moeten. Interim trainer Henk Vrezer is over een hoop dingen nog niet tevreden. Wat we missen is, uh, je, je zou het kracht kunnen noemen, je zou het venijn kunnen noemen. Je zou het uh, ook kwaliteit kunnen noemen. Want uh, meer balbezit en ja, als je kansen krijgt of mogelijkheden krijgt, uh, halve kansen krijgt. Ja, dat kan je altijd beter uitspelen. En, uh, maar ja, zover zijn we gewoon nog niet. Mijn NAC hadden ze deze week nog extra getraind op de opbouw... maar dat kwam er niet helemaal uit, zegt de keeper Jelle ten Rauwelaar. Dat je als je op een gegeven moment de spits uh, hebt uitgespeeld... dat je moet indribbelen. Maar als je dat ziet hoe dat vandaag is teruggekomen... dan, uh, dan heb ik niet het idee dat we daar van de week uh, iets van opgestoken hebben. Gisteren verloor Heracles thuis tegen Heerenveen. Het werd 1-2. Ajax gaat een kop met 54 uit 25. Vitesse is nu tweede, 49 uit 26. Dan Twente, 48 uit 25. Feyenoord, 45 uit 25. En PSV, 44 uit 26. En dan onderin, de veertiende plaats... wordt gedeeld door Go Ahead Eagles en ADO... 28 uit 26. Daaronder RKC, 26, maar dan uit 25. Dan NEC, 25 uit 26. En Roda sluiterij, 22 uit 26. En het programma van morgen, om half 1... speelt FC Utrecht thuis tegen FC Twente. Om half 3 de topper Feyenoord-Ajax, klassieker. En om half 3 ook Groningen tegen Cambuur. En om half 5 AZ tegen RKC. lunch was dat van Caro Emerald. Voor de wielrenners heeft de winter lang genoeg geduurd. In Gent verzamelden de liefhebbers van Vlaamse zich voor de eerste echte koers van het seizoen. U hoort een bijdrage van Jan-Kees van der Kun. Een helikopter boven het Pietersplein in Gent. Er klinken politiefluitjes en er wordt zenuwachtig heen en weer gelopen. Heel Vlaanderen is uitgelopen, dat kan maar één ding betekenen. Ja, het is weer koers, hè, Sebastiaan Langeveld? Ja, nee, zeker. Het uh, gaat nu weer beginnen en uh, ik heb er een wijze veel zin in en uh, voel het voelt goed om hier weer uh, te koersen. Maakt dat de omloop zo mooi, dat het juist de opening van het seizoen is? Ja, het is, het is de eerste hè. en uh, ook al telt hij niet mee voor Pro Tour of World -tour, of, uh, het is gewoon een heel belangrijke wedstrijd voor de lage landen en, uh, ja, ik ga er alles aan doen om de finale te doen met de vorm die ik nu heb. Je staat ook aan de start als een van de oud-winnaars. ik dan nog een speciaal gevoel mee? Ja, dat was heel mooi natuurlijk. Dat zijn mooie herinneringen. Het is altijd een Ja, Het is een van de klassiekers, dus ik uh, ga proberen om uh, nog keer een keer op het hoogste functie te staan. We gaan even naar uh, Lars Boom, want uh, ook voor jou is het uh, natuurlijk weer de opening van het seizoen. Ja, ja. Hoe kijk je daar naar uit? Ben ik vind het altijd een mooie koers om te rijden en uh, we kijken er allemaal uit om deze koers. Het is uh, bijzonder dat we eindelijk weer uh, over de keer mogen gaan. Finale verwachten? Ik hoop het. Lars Boom, ook als het aan de ochtendbladen in Vlaanderen ligt, gaat hij nog uh, tot in de finale een rol van betekenis spelen. Eén of twee sterretjes uh, krijgt hij mee achter zijn naam. De grote favoriet is uh, hun eigen Tom Bonen. Die heeft uh, vier sterren achter zijn naam staan. En als we dat lijstje uh, aflopen, dan uh, zien we tussen de favorieten en uh, outsiders uh, niet de naam van Bram Tanking staan. Maar dat maakt zijn humeur er niet minder op, want Bram... Blij dat je weer mag rijden op de wegen in Vlaanderen. Uh, dat kan ik nu nog niet zeggen, ja, dan moet ik naar de, naar de, naar de finish kan ik dat zeggen. Maar ik heb er wel zin in als je dat bedoelt. En wat voor koers gaat het worden dan? In een goede commissie. Om nog volgens altijd een hele moeilijke koers, omdat het op één, per, één punt echt beslist kan zijn. Dat is de berg. Dat weet je van tevoren. Dus dat maakt het een, uh, heel makkelijk, maar ook heel moeilijk, omdat je op, als je op dat punt niet, uh, er niet bij zit kan het gewoon afgelopen en dan kun je ook niks meer rechtzetten. En wat staat er straks achter jouw naam? Het is niet zo heel erg als je ziet weleg de goede vraag. Ik hoop voor mijn naam in. <laughs> Dat hoop ik. Ruim 150 kilometer verder. Over de smalle slingerende wegen in Vlaanderen. De kasseien, de heuveltjes. Blijkt niet Bram Tankink in de finale acte presence te kunnen geven, maar toch een hoog gehalte Nederlanders. Het is uh, Lars Boom die lang meegaat totdat hij lek rijdt. En uh, ook uh, Nicky Terpstra heeft uh, kans op de zegen. Hij zit vooraan in een uh, klein groepje. En hoe zoiets af te maken heeft Amy Pieters in de vrouwenwedstrijd uh, kort daarvoor al voorgedaan. Uh, zij uh, haalde de overwinning binnen door uh, in zo'nzelfde soort situatie koelbloedig uh, te blijven. Hoe heb je dat aangepakt, uh, Amy? Ik was met uh, Lucy aangesteld en Emma Johansson voorop. En ja, ik dacht ook wel dat we alle drie waren al gewoon uh, hard het zwaar gehad. En we waren allebei, alle drie ook echt wel uh, moe en uh, kapot, zeg maar. Dus ik denk ja, de, ik moet ze kunnen hebben. Maar je weet het natuurlijk nooit zeker, maar toen ben ik op 300 meter aangegaan. En uh, toen is het gelukt. Voor Nederland blijft dit wat betreft de ereplaats bij de overwinning van Amy Pieters. Want Nikki Terpstra komt uiteindelijk niet verder dan de vijfde plaats. Voorin strijden dan nog twee man voor de overwinning. Een Belg en een Engelsman. Hou u klaar voor de volgende overwinning van Greg van Avermaat die het opneemt tegen Ian Stark. Kan Griek van Avermaat er nog hey, hey, hey, hey. nee, nee, nee, nee het is de Engelsman Ian Stannard die de eerste echte koers van het seizoen wint. Nicky Terpstra, hij deed lang mee, maar Nicky, je zat in een goede groep en wat ging er toen mis? Ja, maar ja, toen was de samenwerking ook niet goed, omdat uh, ik natuurlijk niet overnam, omdat ik, ik wachtte op... Uh, ja, ik dacht dat mijn ploegmaatsen erachter zaten. Dus, uh, ja, die zaten er niet achter, dus uh, het zal heel dom uitgezien hebben. Uh, ja, ik, ik baal gewoon en uh, ik ben blij dat het goed ging. Maar uh, ja, dat, als we met z'n drieën doorrijden, dan, uh, dan zit er natuurlijk uh, veel meer in. En, uh, dat is helaas niet gebeurd. Ja, er staat geen één voor je naam, maar hoe was het uh, weerzien met uh, de Vlaamse klassiekers? Goh, pijnlijk. Het gingen ergens ook heel goed tot aan de, tot aan de laatste keer Haaghoek. En uh, ja, toen kreeg ik in één keer een klap van de kou. En uh, ik, kon, uh, ik kon nog tien kilometer per uur rijden. En, uh, ik werd, uh, toen werd ik uh, ik heb nog uit kunnen zingen tot een uh, paddenstraat geloof ik, paddenstraat, Ja, toen was ik denk, uit die eerste hoek gereden. En uh, ja, toen uh, was ik heel blij dat ik een auto van Sky tegenkwam. En daar ben ik, uh, dan ben ik in rillend ingestapt. En volgens mij, je hebt net gedoucht, maar je staat nog steeds te rillen. Ja, ja het was verschrikkelijk koud. Ik zag meer zwarte vlekken dan dat ik nog uh, weg voor me zag. Ik, ik zie je nu voor me staan, te rillen inderdaad. Uh, diep uh, ingepakt in een uh, warme jas. Uh, maar als ik dan toch je gezicht even bekijk... Blauwe lippen zelfs nog. Uh, dat was de klaagzang. Was het ook wel weer mooi om uh, op de fiets te zitten? <laughs> ja, zeker. Ja, goed, die, die, die, die stress en uiteindelijk... Uh, wat je, wat je ermee maakt richting die, die, die, die, die, die aanlopen naar die en. En volk, ja, dit is een van de mooiste koersen. De ongecontroleerde. Het, ja, het echte wielrennen. Als dit de voorbeeld is voor wat nog komen gaat, dan gaan we echt wel heel leuke week nog meemaken. U hoort een bijdrage van Jan-Kees van der Kun. Vitesse Roda eindigde vanavond in 3-0. Het zijn moeilijke tijden voor de ploeg uit Limburg. Moet ook de trainer Jondal Thomas dan toegeven. Ja, als je zes keer achter elkaar verliest. Uh... Daar worden we zijn natuurlijk niet vrolijk van. Uh, niet alleen maar onze speler en trainer zijn maar ook de rest van de club. Dat is heel erg vervelend. Vijf dus, voor twaalf is het niet meer. Het is twee uh, voor twaalf, één voor twaalf misschien. Ja, er komt zeker een wedstrijd aan die, die gewoon moeten gewonnen worden. En gaat dat ook gebeuren? Daar geloof ik wel in, ja. Ja geloof ik wel in. Uh, het is natuurlijk... Uh, het is vooruitkijken. Je kunt er verder niks over zeggen. Maar de laatste wedstrijden geven weinig aanleiding, en ook de, de manier waarop het wordt gespeeld, dat het ook gaat gebeuren. Uh, Daar ben ik niet helemaal mee eens. op is voor de meneer de gespeeld. Ja, gespeeld. Okay, vandaag verliezen we het zingen in BDL of zo. is gewoon beter dan ons op dit moment. Uh, en de wedstrijd is volgens mij ook gewoon klaar na 27 minuten. Dan komen we met ze aan te spelen. Ja. Maar, maar er. Maar ja, de vorige wedstrijd uh, vond ik eigenlijk niet slecht. Überhaupt niet, maar wij we verliezen wel. Dat heeft natuurlijk een aantal dingen te maken. Jondal Thomason, de trainer van Roda... dat met 3-0 in Arnhem verloor van Vitesse. Einde van deze NOS langs de lijn. Maar treur niet, want morgenmiddag om twee uur is de volgende alweer... met onder andere Feyenoord-Ajax... en het schaatsen vanuit het Olympisch Stadion. Gert van het Hof en Hugo Borst doen dan de presentatie. Komende uur kunt u nog luisteren naar Met het Oog op Morgen... en dan zit Max van Wezel achter deze microfoon. Nog een heel prettige avond.